Boek 2 65 65 65 Bentuk negatief 2 Ontkenning deel 2 Ontkenning 2 Apakah cincinnya mahal? Is de ring duur? Is de ring duur? Tidak, harganya hanya 100 euro. Nee, hij kost maar 100 euro. Nee, hij kost maar 100 euro. Tapi saya hanya punya 50. Maar ik heb er maar 50. Maar ik heb er maar vijftig. Kamu sudah siap? Ben je al klaar? Ben je al klaar? Tidak, belum. Nee, nog niet. Nee, nog niet. Tapi saya siap sebentar lagi. Maar ik ben zo klaar. Maar ik ben zo klaar. Kamu mau sup? Wil je nog soep? Wil je nog soep? Tidak. Saya tidak mau apa-apa lagi. Nee, ik wil er geen meer. Nee, ik wil niet meer. Tapi masih ada es krim. Maar nog wel een ijsje. Maar nog wel een ijsje. Apakah kamu sudah tinggal lama di sini? Woon je hier al lang? Woon je hier al lang? Tidak. Baru sebulan. Nee, pas een maand. Nee, pas een maand. Tapi saya sudah banyak mengenal orang. Maar ik ken al veel mensen. Maar ik ken mensen. Apakah kamu besok pulang ke rumah? Ga je morgen naar huis? Ga je morgen naar huis? Tidak di akhir pekan. Nee, pas in het weekend. Nee, pas in het weekend. Tapi saya kembali hari Minggu. Maar ik kom zondag al terug. Maar ik kom zondag al terug. Apakah anak perempuan kamu sudah dewasa? Is je dochter al volwassen? Is je dochter al volwassen? Tidak. Dia baru tujubelas. Nee, ze is pas zeventien. Nee, ze is pas zeventien. Tapi dia sudah punya pacar. Maar ze heeft al een vriend. Maar ze heeft al een vriend. Anda bisa mengunjungi kami di www.book2.de agar Anda dapat melihat buku pelajaran dan mendownload versi yang terbaru.